Mautschreursmiddets en het wasjournaal. West-Europa voor ongelukken gezorgd. In een park in het centrum van Parijs eindigde een kinderpartijtje in een drama. Het begon plotseling hard te regenen. En toen de groep kinderen en hun begeleiders onder een boom gingen schuilen, sloeg de bliksem in. Zeker tien kinderen raakten gewond van wie er vier slecht aan toe zijn. In Rijnland-Pals in Duitsland is de bliksem ingeslagen op een voetbalveld waar net een jeugdwedstrijd was gespeeld. De scheidsrechter en 32 anderen raakten gewond voor het merendeel voetballetjes van tussen de 9 en 11 jaar. Drie volwassenen zijn er slecht aan toe. Volgens ooggetuigen werd de wedstrijd gespeeld onder een strak blauwe hemel en wees niets op onweer of bliksem. Er was wel gewaarschuwd in de deelstaat voor plotselinge onweersbuien. Tennister Kiki Bertens huilde van geluk na haar zwaar bevolkte zegen op Roland Goros. Ze bereikte de laatste 16 door de Russen Daria Kazetkina te verslaan in 3 sets. Het werd 6-2, 3-6 en 10-8. Na haar slopende 3 sets sprak Bertens van een ongelofelijk gevecht. Ik had kramp in de benen, het serveren deed pijn en ik ben helemaal verrot, zei Bertens. De zegen leverde niet alleen een plek op bij de laatste 16 van het Grand Slam toernooi, maar ook een ticket voor de Olympische Spelen. En Real Madrid heeft de Champions League gewonnen. Daar waren wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten speeltijd stond het nog 1-1 en ook de verlenging leverde geen doelpunten op. Cristiano Ronaldo schoot de beslissende penalty binnen voor Real het weer, opklaringen, overal droog, bij dan gaat het 14 Overdag eerst nog droog, met af en toe zon. Later opnieuw forse buien met kans op onweer. En lokaal kan veel regen vallen. Maxima rond 22 graden. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Yeah. <laughs> Stay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 Oh, no. Never in your wildest dream Did it ever feel this easy? Never in your wildest dream.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 Ik ben als ik dans. Steek ik mijn hand op. ga mijn voeten zomaar, ik voel me seksie als ik dans. Gooi jij je hart, dan zwing je je zo lekker dat het te gaan zwaar moet. Daar ik dans. Steek ik mijn hand op. ga mijn voeten zomaar, ik voel me seksie als ik dans. Gooi jij je hart, dan zwing je hart zo lekker dat ik het te gaan zwaar moet. ik dans. If nobody, nobody hope gets nobody to hurt get the <laughs> <laughs> On the hook now Oh, you want to say, man, yeah Take your hand in the look now And honest, is okay yeah. Man, it's high name.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 Ik wil niet medestorlijk zijn aan wat ze doen. Zij zit in de Luister, zij zit in de Laat je horen één keer. Laat je horen twee keer. Laat je horen drie keer. Laat je horen vier keer. Horen, vier keer. Vijf, vier, vier, zes. Is mijn nummer. Ik zeg vijf, vier, vier zes. Is mijn nummer.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 5, 5, 4, 6 is mijn moeder.